Morgen bewolkt, ook dan van tijd tot tijd regen. De meeste regen in het midden en zuiden van het land. Is morgen maximaal 15 graden. Dit was. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM net nu de Nightwalk.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 Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op CCCFN. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand door de Duin en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond. de nightwalk tot aan middernacht ben ik bij. En zoals je van ons gewend bent, het eerste uurtje blokje met Showbiz nieuws, de update. Gewoon het beste van dance en R&B in de mix. En in het tweede en derde uurtje natuurlijk niemand middel dan onze eigen resident DJ Mauzo. Twee uur lang met zijn global house vibes. Dit uur natuurlijk gewoon een hoop lekkere muziek, gevarieerd van dance en R&B. Ik heb de nieuwe van Furani, yes, er komt voorbij. Dat nieuwe plaatje, die zomerplaat van uh, Daba. Op. Wat is die? Taka Bro met Takata. Doordat u hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Gezondag, goedenavond. Oye sí, de nuevo aquí Rodríguez Patil. <tied> Takata. Tu sabes qué cosa es Takata. Te gusta el Takata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen Takata. Takata Bro. Dale mamacita con tu Takata. Dale mamacita Takata. Dale mamacita con tu Takata. Dale mamacita Takata. Dale mamacita con tu Takata. Takata, takata, dale mama, zit er takata, ta. takata. Mira como dice mi takata, que empiece la fiesta, takata. La gente bailando el takata, todo el mundo gritando, takata. Sube el volumen de takata, mueve tu pulito, takata. También el pechito, takata. Romano esa pieza, takata. Oye, pa la gente que le guste takata. Ahora digo, hasta Bro, hasta yo el mío también. Después este muchacho llegó el tacatá, -taca, que a todos les gusta, Ay, mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas. Invento una cosa nueva, la jao, la Está dat que ya todo el mundo sabe que es lo Takata de te gusta ti mami Takata Takata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 Het is niet altijd echt een feest Maar ik ben zo blij dat ik jou heb Ook al ben ik zo druk Ik kom altijd weer terug Is het laat op de avond Of diep in de nacht Dus hoe groot ik ook mag worden We versterken En ik zeg sorry want ik deed het soms verkeerd mama Zie ik het tranen in je ogen doet het zin mama Dus ik geef alles wat ik heb en ik geef mee mama Er is maar eentje die me kent en dat ben jij mama Ik kan geen ruzie met je maken, ik maak je blij mama Ik zal er altijd voor je zijn dus voor je vrij mama Dit is voor jou mama, dit is voor jou mama Ook al ben ik zo druk, ik kom altijd weer terug Is het laat op de avond of dus hoe groot ik ook mag worden, maar voor snel ik ook mag zijn Voor jou blijf ik hetzelfde, ik ben nog steeds zo klein En wat gaat het er toch snel, ik heb het jou nooit echt verteld Maar voor jou blijf ik hetzelfde, ik ben nog steeds zo klein Wat er ook gebeurt, ik kan altijd naar jou toe, altijd naar jou toe Zeggen, want je weet hoe ik mij voel Weet hoe ik mij voel Weet hoe ik mij voel Wat er ook gebeurt Ik kan altijd naar jou toe Altijd naar jou toe Altijd naar jou toe En ik hoef niet veel te zeggen Want je weet hoe ik mij voel Weet hoe ik mij voel Yeah, ja, ze zeggen, voet is waar de vijf is. Ik zeg ze na, de vijf is waar de voet is. En baby zegt me dat de vader nu niet thuis is. En dat de later dus bij haar nog wat te doen is. Maar eerst, neem je een drankje van mij. Maak je niet druk om de tijd, ik zet de klok achteruit. Oh yeah, yeah. yeah. En wat je hoort over mij, dat is 9 van de 10 keer waarderij. De dus mannen zeggen dit, die zeggen dat te dus die mannen zeggen dat te En die vrouwen zeggen dat te oh yeah. Ik op, op, me. Okay, ik ken alle flux en ik kom overal een tijdje. Maar dit is allemaal liever wie we meisje. Ze doet het zo flexibel met de telen in de air. Ik zie je stiekem kijken in de spiegel, oh meisje. Neem nog een shot, yeah. Ja, nog een slop, yeah. Kil hem maar los, yeah. Geen okay, dan wacht, mm, effe, want zij heeft zoveel op. En zij gaat in de eentje zo van top tot erop. En die vrouwen zeggen dat. Dus die mannen zeggen dit. En die vrouwen zeggen dat. Oh yeah. Ik ben hier partij. En die mannen zeggen dit en die vrouwen zeggen dat te. WM Zand voor de Nightwalk. Dat was muziek van Ferrari. Hun laatste verschenen hitte broertjes. Ferrari moet ik eigenlijk zeggen. Met lekker bezig. Daarvoor yes Jesse met mama. En ook nog WTF. Met da daab en natuurlijk Takabro met takatak. CFM's antwoord. We gaan eens even kijken of we nog een beetje leuk shownieuws voor je hebben. N.W. Nightwalks. Show facts. Nadat uh, Kim Kardashian haar appartement te kopen heeft gezet, wil nu ook haar liefje Kanye West zijn uh, villa van de hand doen. Volgens Amerikaanse media wil uh, Ken West zijn villa zo discreet mogelijk verkopen. Dus ligt het niet voor de hand dat zijn stulpje in een makelaarskrantje zal verschijnen. Kim zou eerst bij Kane in zijn, uh, zijn heet trekken. Niet zijn vletje, maar zijn villa. Maar de plannen zijn veranderd. De twee gaan eerst samen aan een huis, samen een huis huren. En dan het liefst één in een door een muur beschermde community. Nou, we zijn benieuwd wat we daar weer allemaal van moeten gaan verwachten. En uh, Lady Gaga heeft weer het record verbeterd. We broken om het maar zo te zeggen. De eerste persoon met meer dan 25 miljoen volgers op Twitter. En de grote volgerswinnares is alweer Lady Gaga. Geschreven. 25 miljoen Twitter monsters. Wauw, ik ben het gelukkigste meisje op aarde vandaag. Op nummer 2 staat Justin Bieber met 22,5 miljoen volgers. En op nummer 3 staat Rihanna met 19,7 miljoen volgers. Ja, dan ben je eigenlijk populair. TVM antwoord zaterdagavond. De beste van dance en R&B in de eikelhakker woning, over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. En straks, om tien tot middernacht. DJ Mauser met zijn Global house vibes. Maar hier is nog even lekker muziek, Zometeen onderweg, Alpha Beat. We hebben een nieuwe plaat, hij is nog niet doorgebroken in Nederland, maar in Nederland doet hij het al aardig goed. Een nieuwe plaat heet Vacation, maar nu eerst de Your Future Kimmer met Somebody That I Used To Know. Blame dat in een dance, Josh. So happy you could die Need some time, free to need some help. So I'm reaching, baby, out when I'm lonely in the crowd. When the silence gets too loud, I'll be crashing on some pouch van Ian Carey... tezamen met Rosette... en natuurlijk uh, Timmerland... en Brass met Amnesia. En daarvoor muziek van Aura Dion... featuring Rock Mafia met Friends... En ook nog Alpha Beat met A Vacation. En Got Your Future in Kimberna Dance. Met somebody that I used to know. Ja, ik klink een beetje verkoud. Dat komt door het vage weer. Het ene moment is het uh, 5, 26 graden. En dan is het weer ijskoud. Ja, en dan weet je het wel, hè. Zit je binnen met de airco. Op, uh, ik ben altijd zo gek die de airco op een beetje uh, 18 graden zet. En dan even naar buiten om een sigaretje te roken. Ja, dat gaat dan niet uh, helemaal goed komen. Dus uh, de werk van de week hebben we goed voor gepakt. Meteen koorts en meteen ziek. Maar ja in bed liggen en het doet wonderen met een doosje paracetamol. Zie we hebben we gaan eens even kijken of er nog een paar leuke feestjes zijn. Party update. Nou, zoals altijd iedere zaterdagavond hebben uh, we Brainwash in Escape in Amsterdam. Dat is natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Daar presenteert ze nieuwe single, Music en Can You Feel It. En daar hebben we ook meegenomen Frederic Abbas. En de MC is Choral. Dat vanavond in Escape. Feestje Brainwash en vanavond in de Parma Santito en Friends. Dat is onder andere met Santito natuurlijk. We het ook al José. Cozy, Emile Emil Rogé en Dennis Hercules. Vanavond in de Parma Santito en Friends. Het duurt tot 4 uur in de ochtend en vanavond in de Sugar Factory. It's constantly elevated. Dat is onder andere met Marco Effen. Oscar Barilla, Lisa Kay en uh, Cenk Unes. Roy Verschuren. Marc Crow, Lola Tech en Filipa Laziri. Gewoon even kijken vanavond in de Sugar Factory. Het feestje. It's constantly elevated. En vanavond in de sand hebben we Jogo Beer Nights. En dat is met uh, onder andere La Rouge, Sabroso, Michael Mendoza, Biggie, Mea Mania en Fasta. En La Rouge en Sabroso zijn helemaal live. Vanavond dus in de sand, Jogo Beer Nights. Zeker moeten we naar langs te gaan. het gaan. De zijn duurt tot 5 uur in de vroege ochtend. En wat dichter bij huis vanavond in de stalk hebben we Welcome to Wonderland. En dat is met Bas Assis, Steve Wanda en The Grey Matter. En is Twee, de get down met Chef Roulette. Dat vanavond in de stalker. En tot zover ook de feestjes. We gaan door met muziek. En wat voor muziek hier op CFM Zandvoort. Zometeen Dead Mouse. Samen met Chris James met The Veld. Maar nu is Flo Rida met The Whistle. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start.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 Wandeling over het strand, door de duin in het centrum van Zandvoort. Hoor de muziek van Evan Simmons met I Don't Like You. En daarvoor Dead Mouse, using Chris Brown met The Veld. En ook nog muziek van Flow Rana met Whistle. Ik weet niet uh, wat voor baan jij hebt. Ik kan natuurlijk niet uh, door de radio heen kijken en zien wat jij voor werk hebt. Maar vroeger uh, in Nederland, uh, ik ben ooit uh, in de holika begonnen. Maar de laatste tijd. Uh, ben daar eigenlijk uh, slecht betaald, of in ieder geval slecht te fooien. Tegenwoordig mensen geven die ze van fooi meer. Maar uh, al 16 jaar werkte Amerikaanse Greg Rubar als ober in de Amicos Italian Market in Houston. En dan ontvangt hij natuurlijk wel eens vaker voor, maar niet eerder kreeg hij zo'n groot extraatje. Dit weekend kreeg hij uh, 5000 dollar fooi van vaste klanten. Ik heb het uh, echt maar vriendelijk bedankt toen ze me een envelop gaven. Ik wist dat er geld in zat, alleen had ik geen flauw idee over welk bedrag het ging. En er was een reden voor de gullegeer van het koppel. Ze wilden de ober helpen om zijn auto. Omdat zijn auto kort geleden. tijdens een hevige onweersbui in de staat Texas. totaal vernieuwd werd. Dus die meestal hadden iets van: Nou, je bent nog 16 jaar onze ober. Laten wij schuld zijn. En we geven de man gewoon even 5000 dollar. Ja, dat is niet mis natuurlijk, hè. Zie je van hem zandvoort. Door met muziek. Want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zometeen Jagger Miller. Onder de naam Karim Shaker met A Leap of Fate. Maar is die Asher met zijn laatste verscheen Scream. I see you. Thinking about We hebben ook een eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen op twee uur lang de Nightwalk met DJ Mouse met zijn Global Hound 5. Ik zeg tot zometeen. Na de break een plaatje achter met Karim, Shaper, Shaker of Johan Miller met Ali Alfeet. Tot zometeen na de break. number one number one dance show night saturday night on Como gusta el Y si no vamos solo, vamos pronto.